Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Een boerenactiegroep roept op om maandag niet alles te blokkeren. Laat vluchtstroken echt open. Dat vraagt Farmers Defense Force aan de boeren die meedoen aan de blokkeeractie. De organisatie hoopt dat actievoerders een deel van de weg vrij laten... voor mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten. Mensen die naar het ziekenhuis moeten... zorg dat je over de vluchtstrook eventueel komt of ziet ervoor bij komen. Doe je verhaal en mag je er meteen door. Maar zorg de andere weggebruikers ook dat ze die baan ook vrij laten. Dat er in ieder geval de mensen die echt de spoed hebben ook door naar voren kunnen. Vandaag voert een groep boeren actie bij het ijsbedrijf van D66-kamerlid Romke de Jong in Friesland. De boeren eisen een gesprek over de stikstofplannen van het kabinet. Maar de Jong zegt dat op deze manier niet te willen doen. Volgens de politie is de situatie rustig. Op de Dam in Amsterdam wordt gedemonstreerd tegen de afschaffing van het abortusrecht in de VS. Staten mogen nu zelf bepalen of ze abortus toestaan. De helft van de Staten komt waarschijnlijk met een verbod. Met de demonstratie willen mensen steun betuigen aan Amerikanen. En ook vragen ze aandacht voor betere toegang tot abortus in Nederland. En in het eerste weekend van juli is het meteen superdruk op Schiphol... zoals het vliegveld ook al verwachtte. Vakantiegangers stonden vanochtend vroeg al tot ver buiten de vertrekhallen te wachten... en het kan lang duren om door de beveiliging te komen. Ook op andere Europese vliegvelden zijn er problemen. Er is bijvoorbeeld een staking op het grootste vliegveld in Parijs. Een op de vijf vluchten stijgt daar vandaag niet op. En veel te koop bordjes bij horecazaken. Meestal stoppen eigenaren ermee vanwege geldtekort. Bijvoorbeeld omdat ze na twee zware coronajaren steun moeten terugbetalen. Maar ook het personeelstekort speelt mee. Bijvoorbeeld bij Miranda. Die stopt met haar restaurant in Oud-Beijerland. Ik weet niet of er nog iemand wil werken. Maar ik geloof dat er niet heel veel enthousiasme meer is... om gewoon lekker vijf dagen te werken. Ja, Of zes. Ik bedoel, de horeca is zo leuk... Ik vind het jammer wel om te zien dat na de afgelopen twee jaar toch de energie bij veel mensen eruit is. Op sommige plekken in de horeca gaat het nog wel goed, vooral bij keteraars voor festivals en evenementen. Het weer nog, er komt steeds meer bewolking aan. Het blijft wel warm met maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Doopwegingswerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 6 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velzen 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En, en jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. Zandvoort op zaterdag. Begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij de Zandvoorts Radio. De muziek uit de jaren 80 van Bananorama. Dat was uh, Love in the First Degree. Een lekkere vrolijke noot. Zo even na twee uur op de zaterdagmiddag. Hij heeft de week weer overleefd. Hij zit uh, tegenover mij. Goedemiddag, albert En hallo, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Kijkers niet te vergeten, want uh, onze vaste kijker is. Hè. Ja, ik zag, het, ik zag het op de statistieken. Had, dus, had zich al aangemeld, uh, luisteraars en kijkers. Van harte welkom. Drie uur lang live. Zandvoort op zaterdag vanaf de Tolweg 10a. Uh, weer een bomvol programma. Ja, niet alleen hier uh, uh, in de komende drie uur, maar ook alweer in Zandvoort. Want we hebben weer twee mooie, drie mooie evenementen dit weekend. Allereerst natuurlijk gisteren om vijf uur begonnen het Wereldse Smakenfestival op het Gasthuisplein. Dat is gisteren begonnen. Ook gisteren begonnen op het circuit. Het driedaagse Italiaanse raceweekend. Spectacolo Sportivo. Dus prachtige Italiaanse auto's. Van Lamborghinis tot Ferraris. En een prachtig race schema. Dus mocht u in Zandvoort zijn... en van Italiaanse auto's houden... een aanrader om dat te gaan bezoeken. En vanavond natuurlijk alweer de tiende editie van Dancing in the Street. Want dat ja, dat is een mooi festival. Dat is er ook weer. Dus dit weekend al vol weer vol met evenementen. Maar goed, daarnaast hebben we natuurlijk ook de vaste, even de vaste onderdelen van ons programma. Allereerst natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Nou ja, we, pak we pakken er wat highlights uit, want er zijn zoveel evenementen in Zandvoort. Te veel eigenlijk om op te noemen. Uh, het weerbericht, uh, ja, blijft het, uh, ja, het was vanmorgen prachtig weer. Het, het, het trekt nou een beetje dicht, maar uh, blijft het zo, wordt het beter, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. We hebben weer een nieuw dier van de week, om half vijf. Dat wil in dit geval niet zeggen dat hij van vorige week uh, in thuis heeft gevonden, want die zit er ook nog. Maar dat maatje wat er nu ook zit naast uh, die van vorige week is up. Dus we hebben dit weekend het dier van de week up. Het gedicht van de dag. Ja, waar kan het anders overgaan dan over wielrennen natuurlijk. Hè? Want uh, dat is gisteren ook weer begonnen. Ja, niet in Frankrijk, Albert uh, Jan, maar nee, dit keer in nee, Denemarken. Denemarken ja. Ja, ik denk, denk, lees ik dat nou goed? Ja. Kopenhagen, zag no. ik uh, op tv. <laughs> Kopenhagen, Kopenhagen. Dat was gisteren, hè? Ja, ja klopt. En vandaag de, eer, de tweede etappe, zoals dat zo mooi heet. Van, en dan moet ik even kijken, dat ligt vast niet in Frankrijk. Roskilde naar Nijborg. Nee, dat klinkt niet Frans. Nee, dus we blijven nog even in Denemarken. Ook daar kijken we natuurlijk met één oog naar via één van de schermen al hier. Momenteel ook uh, uh, tennis. En dan gaan we naar Wimbledon van de Zandschulp. Die uh, staat uh, nu momenteel op de baan tegen Casquet. Hij begon uh, niet al te best uh, van de Zandschulp. Maar uh, hij heeft toch uh, de achterstand weten goed te maken. En zelfs een uh, 6-5 voorsprong weten uh, te behalen in die eerste set. En Van de zandschulp is nu aan service met 30-0. Hij heeft zich uh, hervonden, om het zo maar te zeggen. Want in het begin uh, ging alles mis wat er maar mis kon gaan. Maar hij heeft zichzelf uh, ja, gevonden. En heeft nu uh, de overhand genomen. En wellicht dat hij de eerste set uh, tegen Casquet in zijn voordeel gaat beslissen. Dat houden we voor u in de gaten. We hebben net een, uh, uh, uh, uh, tussen 1 en 2 de, de derde training gezien van uh, Silverstone. De kwalificatie is om 4 uur. Daar gaan we natuurlijk ook naar kijken en houden we je ook op de hoogte. En op die derde training uh, toch een mooie uitslag. Uh, Verstappen 1. En uh, uh, zijn team maakt je tweede. Leclerc derde. Russell 4 en Hamilton 5. Dus vanmiddag de kwalificatie tussen 4 en 5 volgen we ook voor u. Uh, we hebben natuurlijk uiteraard Zandvoort nieuws in het kort. Uh, Jan Lammers uh, was uh, op uitnodiging van de vrienden van Nieuw Unicum afgelopen week uh, te gast in Nieuw Unicum. En hij heeft daar een toespraak gehouden en uh, onze verslaggever Jaap Koper was er ook bij. En die sprak uh, in het verlengde van uh, de aanwezigheid van Jan Lammers in Nieuw Unicum met Jan Lammers. En dat interview dat, uh, laten wij u rond de klok van tien over half drie horen. Voor de rest hebben we natuurlijk ook nog bijdrage van onze collega's van NHTV... En uh, als het allemaal lukt, de, de, zoals iedereen nu weet, is de, de, de, de haltestraat afgesloten. De een is blij, de ander niet. Dat uh, hoort er ook bij. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, we hebben ook nog even een, een, een, een, een, een stel uit uh, Zandvoort... die hun uh, voortuin hebben opgeofferd voor een parkeerplaats. Ze hebben een grote auto ingeleverd... en ze hebben een kleintje voor teruggekocht onder het motto van... je moet toch wat met dit parkeerbeleid? Wel slim. Wel slim, maar ja goed, wel een tuintje kwijt. Goed, uh, Pit Report, kwalificatieformule 1 Silverstone... dat later uh, deze middag Tour de France kijken we naar. En uiteraard uh, volgen we ook voor uw Wimbledon. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. En ondanks dat uh, de zon uh, zich uh, zo nu en dan maar uh, laat zien... toch lekker weer hier in Zandvoort. Dus... Uh... Kom even deze kant op en uh, geniet uh, lekker uh, in het uh, centrum of op het strand. Hier is altijd wat uh, te beleven in uh, de leukste badplaats van Nederland. En dan hebben we het uiteraard over Zandvoort. Met ook de leukste radio, CFM. Al 31 jaar lokale radio voor Zandvoort. disco geluid van uh, Narada Michael Walden, hoor je, en Divine Emotions. Zo dadelijk het uh, nieuws in het kort, want er is alweer het een en ander gebeurd. Maar eerst uh, de nieuwe single van uh, onze zuiderbuur Angelle. Fais bien attention à toi Ton jeu je le connais déjà Julie, oui ça ne changera pas oui, Fais bien attention à toi Me voila, c'est ma voila. Me toi, tu crois quoi? Moi, j'oublie pas ces tes larmes, car elles ne lavent pas toutes tes armes dressées contre moi. J'avais peur avant. Zo aan het Deze dame Ancel, is in haar eigen land al jaren bekend. En heel veel hits heeft ze daar gescoord. En nu breekt ze ook los, zeg maar, in Nederland met deze, single, deze nieuwe single van haar de Libre. Allemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. En altijd zo rond kwart over twee doen we het nieuws met je. Handhavers zullen coulant zijn bij het invoeren van het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort en niet op jacht gaan naar foutparkeerders om ze op de bont te slingeren. De nieuwe wethouder van het parkeerbeleid, Martijn Hendricks van Jong Zandvoort... heeft in de raadsvergadering van de afgelopen week toegezegd... dat handhavers met pas passende terughoudendheid te werk zullen gaan... en vooral zullen helpen en adviseren. Gisteren werd, zoals velen van u weten, het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort ingevoerd... waarbij inwoners middels een vergunning op straat mogen parkeren... en bezoekers tegen betaling in alle wijken hun auto kunnen neerzetten... Ondanks veel verzet van zandvoorders tegen dit plan... zijn ook uh, nog niet alle problemen opgelost. Wethouder Hendricks heeft de gemeenteraad beloofd... dat de handhavers mede daarom nog een coulant zullen zijn... en niet direct boetes zullen uitschrijven. De PVV uh, wilde een motie indienen over dit punt, maar dat bleek niet nodig... nadat Hendricks de raad had weten te overtuigen... over de terughoudendheid van de handhavers. Ook gaf wethouder Hendricks aan de situatie goed te monitoren deze zomer... We gaan niet wachten tot de evaluatie na de zomer. Als het uit de hand loopt en het parkeerdruk te uh, hoog oploopt in woonwijken, dan zullen we ingrijpen. Sinds afgelopen maandag is de Haltestraat dagelijks vanaf 5 uur tot 2 uur s'nachts afgesloten voor verkeer. Door de straat uh, in de avonduren autovrij te maken, wordt ruimte geboden aan met name de horeca om hun bezoekers gastvrij te ontvangen. De afsluiting ziet er nu nog professorisch uit... maar binnenkort zal er een professioneel hekwerk... met duidelijke, be met duidelijke dat is belangrijk, nadruk, nadruk op duidelijke, beboording worden geplaatst. Op de momenten dat de straat is afgesloten... mogen de terrassen en uitstralingen worden uitgebreid tot aan de trottoirband. Als de straat open is voor verkeer... moet er op de trottoirs altijd een vrije lege ruimte... van minimaal 1,2 eh, meter vanaf de stoeprand blijven. De maatregel is in gezamenlijk overleg tot stand gekomen en blijft tot en met 25 september de hele zomer dus gelden. Later in dit programma hebben wij hierover nog een bijdrage van onze collega's van NHTV. En ze stonden er versteld van toen vorige week vlak naast de strandhuisjes het vierdaagse Luminosity. Hoor je? Jo, jij. Dat? Luminosity? Dank u, Beach Festival werd opgebouwd. De eigenaren vreesden voor overlast van harde muziek. en festivalgangers die tussen de huisjes kwamen neuzen. Maar daar is volgens de gemeente en de organisatie van het festival geen sprake van geweest. Het aantal klachten is minimaal. Dat laat Walter Sands, woordvoerder van de gemeente Zandvoort, weten. Het weekend is goed verlopen. De eigenaren van de strandhuisjes waren vooral bang dat er festivalgangers tussen de huisjes zouden komen. Maar het is zover wij weten niet gebeurd al dus uh, sans. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast. Het festival heeft zich aan de geluidsnormen gehouden. Uh, het zal veel kinderen ongetwijfeld geen prettig bericht zijn. Maar de organisatie van Timmerdorp Zandvoort heeft aangekondigd dat er deze zomervakantie geen Timmerdorp wordt georganiseerd. Grote kans dat het evenement volgend jaar wel weer gewoon op de kalender komt te staan. Dimitri Bluis, initiator en organisator van het eerste uur... heeft samen met zijn vrouw Dimfie en zoon Mick negen jaar lang... met veel enthousiasme het succesvolle kinderevenement geleid. Maar vanwege de recente opening van hun kerstverse onderneming... hebben ze geen tijd voor de voorbereidingen van een timmerdorp. Maar volgend jaar zullen we wel weer van plan zijn om het Timmerdorp te organiseren. En dat zou dan een, een, een jubileum worden, want dat zou dan de tiende editie zijn, al dus Dimitri. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Ja, jammer dat uh, diverse evenementen toch geen uh, doorgang uh, vinden. Want we hebben niet alleen het uh, Timmerdorp, maar de Vierdaagse gaat ook niet uh, door uh, dit jaar uh, Albert-Jan. Nee. En zo heb je ook geen, uh, geen markten meer in het uh, centrum. En dat komt gewoon weg omdat het uh, bedrijf die de markten deed, dat is uh, Star Promotions, die is ermee gestopt. En er is blijkbaar geen uh, opvolger om uh, die uh, markten te gaan organiseren. Dus uh, ja, daarom hebben we in één keer uh, ook geen markten meer voor de mensen die die informatie graag willen hebben. Want uh, daar komen heel veel vragen over binnen op onder meer Facebook. Van, dat alles automatisch wordt, dat je Bang? Ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang? en dat we weer naar vroeger gaan? En dat je nergens toen weer voor je eten in de rij moet staan? Dat we terug gaan steken en terug naar de natuur. En dat de melk alleen maar oorlog is en een lekker krachtig gedoe? Ben jij ook zo bang? Het is op je radio hier in Zandvoort. Als eerst een tandje lager en ben jij ook zo bang? Daarachteraan de Wild Boys, uiteraard uit de jaren tachtig. De groep Duran Duran. Het is half drie en we zien even geen zon. Albert-Jan, heb jij de oplossing daarvoor? Nou ja, ik, ik, <laughs> ik, ik, ik, ik zal het wel Kom even het uitleggen. Goed, er waren in ieder geval een flinke periode met zon vandaag. Geleidelijk verschijnen stapelwolken en deze wolken kunnen vanmiddag uitspreiden en de zon even doen verdwijnen. Later vanmiddag breekt de zon weer vaker door, het blijft droog en bij een meest matige zuidwestenwind loopt het kwik op naar 22 à 23 graden. Vanavond schijnt geregeld de zon en ook vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 14 graden. En morgen zijn er opnieuw perioden met zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind loopt ook het kwik op na 20 à 21 graden. Maandag schijnt de zon ook flink. Er waait nog altijd een matige noordwestenwind en het wordt 21 à 22 graden. Ook dinsdag zijn er perioden met zon afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 20 à 21 graden wederom. Woensdag is wat meer bewolking, maar ook dan is het droog. Er waait een matige westenwind en het wordt 20 à 21 graden. En donderdag tot slot is het weerbeeld vergelijkbaar. Ook dan is het droog en wordt het 21 à 22 graden. Al dus Rico Schreuder. Nou, één ding is zeker, de temperatuur blijft uh, wel constant uh, deze week. Hè? Zo 20 21, 21 graden. graden. Dat heb je goed onthouden. Heel goed. staat weer <laughs> eens na te lezen. Ook uiteraard op de webpagina van uh, Rico Schreuder. En als het dan 20 of 21 graden wordt... en je hebt dit soort muziek op je radio... Nou dan word je wel vrolijk, hoor. Casey en de Sunshine band Come to My Island... Weet je wat we doen uh, deze zomer? We blijven gewoon lekker hier in Zandvoort. Come to my island. Uh, lekkere klassieker van uh, Casey en de Sunshine Band. Zo dadelijk uh, gaan we eventjes uh, richting de Unicum. Maar althans, dat was van de week uh, was daar uh, Jan Lammers en uh, Jaap Koper. Die sprak met hem. Dat doen we na deze single. You Be all oh, be all right, thumbs up, vibe. ready for the night. Lit like a light, gotta take a flight. Get high than a cat, floating on the sky. Look, mama. I'm be, hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. time to elevate. Hold up, wait. tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top, top, top, like. We do it baby, this is what we say. It's a look at the yo, I'm a say. Don't you worry. Don't you worry about things? everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Je hoorde de nieuwe zingel van The Black Eyed Peas ...samen met Shakira en David Ketta... En don't you worry about the thing, daar komen we straks nog even op terug na het volgende onderwerp, want we gaan richting Nieuw Unicum. Daar vond van de week een mooie bijeenkomst plaats, Albert Op uitnodiging van vrienden van Nieuw Unicum vertelde Jan Lammers afgelopen week voor de bewoners van het zorgcentrum over de Formule 1 en meer. Jan is als ambassadeur verbonden aan Nieuw Unicum en zodoende was hij uitgenodigd. De voormalige coureur praatte de bewoners bij over de Grand Prix in de huidige vorm. Ook ging het over zijn eigen ervaringen als Formule 1 coureur... en over zijn jongste zoon René die inmiddels de het nodige succes in weet te behalen. In het verhaal wat Jan vertelde was het startnummer 33... Net als Max Verstappen die de afgelopen jaren met dit nummer had gereden, reed ook Jan met dit nummer rond. Dat gebeurde met de Theodore in 1982, maar ook in zijn jaar van de Europees kampioenschap van de Formule 3 reed Jan een aantal malen met startnummer 33. Het werd een lange informatieve middag die door iedereen zeer gewaardeerd werd. En na afloop sprak onze verslaggever Jaap Koper met Jan Lammers over deze bijeenkomst dag voor de vrienden van Nieuw Unicum en ja ze hebben dan iemand uitgenodigd en dat is niet uh, meer minder dan Jan Lammer zelf, die uh, uitleg geeft over de Formule 1, uh, maar ja dan is het Nieuw Unicum, wat doet dat als jij hier uh, binnenkomt dan? Nou ja, het is natuurlijk super leuk dat je lokaal een keer wat kan doen. Ik sta regelmatig bij bedrijven natuurlijk allerlei presentaties te houden over allerlei bruggetjes die je kunt slaan tussen het ondernemen en tussen de sport. En ook het evenement, de Grand Prix en soms ook 24 uur van Le Mans, Formule 1, Max. Nou, noem het allemaal maar uit, op en dat, dat kan. Soms is dat op het gebied van duurzaamheid en dan weer qua sportmentaliteit en... Uh, ja, dan weer ondernemen en hier is het gewoon uh, superleuk, uh, een beetje in de breedte. Uh, dus in de eerste plaats ga je een stukje de historie in uh, en, dan, uh, en dan kijk je ook vooruit van uh, waar komen de nieuwe talenten vandaan. Dus, dus uh, ja, en dan specifiek even over de Dutch Grand Prix natuurlijk. Uh, dus ja, het is een uh, echte thuiswedstrijd. Ja. Maar wat mij dan opvalt, is dat wij eh, als, ja, en dan ga ik het even een beetje plastisch zeggen, eh, wij als valide personen kijken heel anders dan deze mensen tegen eh, de dingen aan waar zij tegenaan. Ja, nou ja, goed, dat, dat inlevingsvermogen, dat, dat krijg je natuurlijk maar heel beperkt voor elkaar, omdat dat, wij, wij beseffen niet eens hoe gelukkig we zijn. Ik, ik, ik kracht me dat wel dagelijks, iedere minuut, te beseffen, dat als wij dan vanuit onze situatie iets ervaren als een probleem, dan zijn dat alleen maar luxe problemen natuurlijk. Deze mensen hier weten wat de echte problemen zijn. En dat heb ik ook even aangehaald, dat, dat ik heb net ook al even gezegd, dat als je horloge koopt, voor een tientje zit er een gebruiksverwijzing bij, maar uh, als je geboren wordt en met je leven begint, dan moet je het maar uitzien te zoeken uh, en, uh, en wat je allemaal overkomt in dat traject uh, tussen leven en dood zeg maar, dat, uh, dat is voor sommige mensen een ongelofelijke uitdaging en die worden op de proef gesteld. En als je hier bent en als je ziet uh, hoe mensen beperkt zijn in hun beweging, in hun spraak en anderszins, dan, dan, dan ben ik echt gewoon zo diep onder de indruk hoe sommige mensen ondanks die beperking eh, gewoon positief in het leven staan en vrolijk zijn en aardig zijn. Eh, gewoon de liefste mensen kom je hier tegen en dat is zo indrukwekkend. Dat, dat, eh, ja, dat is waanzinnig, dus ik hoop dat ze een leuke middag gehad hebben. Maar, maar eh, af en toe voelt het heel dubbel dat er ik hier straks wegrij en dat je beseft gewoon hoe gelukkig je bent. Dat je kan doen wat je doet en, en met wie je het allemaal kan doen. En dat je kan vrij, vrij kan gaan en staan waar je wil. Eh, de simpele dingen van het leven daar. daar daar moet je zo intens van genieten. Uh, en dat doen deze mensen jou beseffen. Uh, en, uh... In de sport en in het ondernemen gaat het vaak over een van je belangrijkste eigenschappen die je moet hebben naast je vaardigheid. In je sport moet je gewoon goed zijn en in je ondernemen moet je goed zijn. Dus je moet je basisskills gewoon beheersen. Maar daarnaast is de belangrijkste eigenschap die je moet hebben, dat is omgaan met tegenslagen. En daar weten deze mensen gewoon alles van, meer dan wij ooit durven te proberen. Dus, dus dat vind ik het indrukwekkende van deze mensen, hoe positief ze blijven. Maar dat vertelt ook iets over het nieuwe Unicum. Want die mensen kunnen natuurlijk alleen maar goed in hun vel zitten als ze hier goed behandeld worden. En, en, en dat moet wel gewoon het geval zijn. Want anders kunnen die mensen niet zo, zo positief in het leven zijn. Dus heel blij met de bijdrage die, die ik heb kunnen leveren. En, en met de opkomst dat was echt volle bak. Hartstikke leuk. Ja, want uh, nog even terug op dat uh, verhaal van, van daarnet, uh, want je maakte op een gegeven moment ook een beetje de vergelijking met topsport en incasseren en met tegenslagen omgaan, uh, want dat uh, is wat je net ook uh, eigenlijk min of meer zei. Ja, absoluut. En, en, uh, en dat, dat laten deze mensen jou zien. Ik heb ooit een keertje uh, gewoon een dergelijk iets uh, gedaan. Ik kwam in ieder geval een vrouw tegen met, met een enorme beperking. En, en uh, die was iets heel, heel ergs overkomen. En dan, en dan uh, vraag je hoe het met die vrouw gaat naar omstandigheden. En dan vertelt zo'n vrouw gewoon met al die beperkingen. Zegt ze van nou, uh, uh, niet klagen maar dragen. En, en, uh, en dat is iets wat, wat ik weet niet eens meer uh, wie dat zei en welke vrouw dat zei, maar uh, die, die heeft echt iets uh, aan mij toegevoegd waar ik heel dankbaar voor ben. Want dat kan je natuurlijk nu overbrengen over andere mensen, uh, op andere mensen. En, en, en, uh, want er zijn een heleboel mensen die zijn natuurlijk heel ambitieus, maar als jouw uh, ambitie zo ver gaat dat het inhoudt dat je nergens meer tevreden mee bent. He, omdat het altijd beter kan, ja, dan sla je iets door. He, dus, dus vanuit uh, gewoon je, je ambities die je hebt voor de toekomst moet je wel gewoon, uh, heel erg dankbaar zijn uh, en tevreden zijn met wat je al hebt. Uh, afsluitende vraag is, wat heeft deze middag voor jouzelf opgeleverd? Nou, gewoon een superleuke middag en, en uh, ik ben dan uh, natuurlijk, uh, zeg maar ik zit bij het, het comité Vrienden van Nieuw Unicum en, en uh, ik, ik, ik ben blij dat ik iets heb kunnen doen eh, want, want dat is vaak zo met liefdadigheid en of dat dan het, uh, het zakje is wat langskomt in de kerk eh, je zou er wel een miljoenen willen stoppen maar, maar uh, ja, dus, dus voorlopig kan ik het uh, niet meer doen dan mijn tijd en mijn aandacht erin stoppen eh, en dan uh, krijg ik nog een bosje bloemen mee ook, dus dus, dus, dus, dus, nee, mij, mij heeft het in zoverre iets, iets opgeleverd. dat het, ja, ik, ik noem dat altijd maar een storting op je emotionele bankrekening. Want, want, want, ja, soms doe je dingen. en dat geeft je gewoon een fijn gevoel. Dus, dus en daar ben ik niet meer dan dankbaar voor. Dat, dat ze mij dit fijne gevoel hebben gegeven. En ik hoop dat, uh, dat alle cliënten hier, zeg maar, uh, daar, daar ook een mooi gevoel aan over hebben gehouden. en uh, Dus dat zij, uh, uh, ja, hoewel je ze er niet over hoort klagen inderdaad. Maar dat zij gewoon ook, uh, uh, dat het wat leefbaarder is hier. Nou, dat zijn uh, hele mooie woorden van uh, Jan Lammers, uh, Albert-Jan. Ja, de emotionele bankrekening. Ja, ja die, ja, ik die ik vind vond... ik prachtig. Ja, die is prachtig. Storting op de emotionele bankrekening. Ja. Goeie term, inderdaad. Ja, als je Jaap Koper tegenover je hebt met zo'n vraag... Hè, dan moet je wat natuurlijk, hè, Jaap? Jaap. Ja. Inderdaad, een uh, mooie initiatief van uh, Jan uh, Lammers... daar uh, voor uh, de vrienden van uh, Nieuw Unicum afgelopen week hier in Zandvoort. Tina Turner op de Zandvoorts Radio. En niet alleen op 106.9 in de ETA op FM. Maar we zijn er ook op DAB, kanaal 6A in de hele regio. Tot aan uh, ruim Amsterdam aan toe. Kanaal 6A, digitaal, DAB plus uh, radio. Ook daar zijn we te ontvangen. Nou, gaan we weer naar Zandvoort toe, want uh, ja, de Haltestraat uh, wordt afgesloten vanaf 5 uur. Maar hoe zit dat en uh, ja, wat houdt het in, Albert Jan? Wat ja, gebeurt er allemaal? We zijn we <laughs> het al in nieuws in het kort. Ja, sinds afgelopen maandag uh, gaat om uh, 5 uur s middags de Haltestraat dicht ten behoeve van uh, de winkels, restaurants en cafés. En het is een idee wat er, ja, is ontstaan in de coronaperiode. Want om de horeca en op hun terrassen de anderhalve meter maatregel toe te laten passen... en toch genoeg omzet te kunnen draaien, werd de Houtenstraat afgesloten. En dat lijkt de gemeente nu ook een hele goede oplossing te zijn... om de toeristen van het strand naar het dorp te lokken. Het lijkt wel of het een beetje een oorlog. Je wordt tussen het strand en het dorp, ook gezien evenementen. Als je naar de evenementen gaat optellen, wat dat betreft... De Elk weekend is er een, zijn er evenementen in het centrum. En uh, nou, wellicht uh, dat, uh, dat, dat, dat inderdaad al mensen van het strand naar het dorp gaan. Ja, de strandtenten worden ook steeds uitgebreider. En dat is natuurlijk het punt. Ja, maar er gaan ook stel weg. En er komen huisjes voor in de plaats. Ja, dus, daar, ja nou, nee, dat is big business. Dat is ook big business. Goed, onze collega's van NHTV maakten er de volgende reportage over. Het carillon klinkt en het is vijf uur. Vanaf vandaag zal in de zomermaanden, vanaf dit tijdstip, deze straat in Zandvoort in de avonduren afgesloten worden. Deze automobilisten mogen nog even doorrijden, maar dan is het sloes. Ik ben er wel mee eens dat dat voor de horeca natuurlijk perfect is. Maar voor de bewoners is het wat minder, want wij moeten soms helemaal omrijden, tegen de gestelde richting inrijden, omdraaien om te kunnen parkeren. Dus dat is wel een probleem eigenlijk. Want hoewel Sanford toch echt auto-minded is... moet het blik uit deze straat om het veiliger en gezelliger te maken voor toeristen. Er is gewoon te veel, te veel volk, hè, om het zo maar te zeggen. En uh, te veel drukte. En uh, ja, nogmaals, we moeten ook de veiligheid van de gasten gewoon waarborgen. En uh, vaak rijdt men ook veel te hard door die straat. Hè. Dat is echt schandalig wat we soms voorbij zien komen. Dus uh, ja, ik denk nogmaals, voor de veiligheid is dit een prima oplossing. En uh, voor de gasten is dat een hele goede oplossing. Hier komt ook een hek te staan, ja. Bewoners van de aangrenzende smalle straatjes voorzien grote problemen door de afsluiting. Ze snappen dat de strandgasten naar het dorp gelokt moeten worden. Maar nu kunnen zij er ook niet meer doorheen. En dan moet je weer naar achteruit de straat uit. Nou, dit wordt voor veel mensen erg lastig. Uh, vooral de wat oudere mensen in de straat. Want ja, je kan je boodschap afleveren en je moet weer achteruit eruit. Ja, dit gaat gewoon, denken wij, veel problemen toch opleveren. Wij hebben het gezien met de Haltestraat afsluiting voor een van de evenementen. Dat ze bij ons in de straat alle, van alle tweede kanten eigenlijk uh, aankwamen. Tegen de richting in en illegaal via de andere straat. En dat was een ruziebonds voor de deur. En ook zijn de bewoners bang dat veel automobilisten in hun straten willen gaan parkeren. Want dat mag ook niet meer na vijf uur hier in de haltestraat. Klopt, ja, dat is nou eenmaal inherent, dan als je de straat niet meer in kan rijden, dan kun je er ook niet meer parkeren. Dat is even wennen, maar op een gegeven moment, ja, eerst wordt het natuurlijk soepel uh, gevraagd van, uh, joh, dat is nu de bedoeling dat je weggaat. Ja, op een gegeven moment, na een week, wordt er gehandhaafd en uh, ja, dan ja, we staan borden van luister je mag hier niet parkeren. Ja, dan handhaving of politie treedt dan op, ja. Je moet nagaan dat in de haltestraat uh, zijn ongeveer volgens mij 31 uh, parkeerplekken, maar die roeleren de hele tijd. Dat zijn voornamelijk mensen die even een boodschapje willen halen en weer weggaan. Nou, als dat afgesloten wordt, gaan al die mensen die gaan natuurlijk in de straat hier achter ons uh, parkeren. Waardoor je zal zien dat de parkeerdruk alleen maar toeneemt. En daarbuiten komt er bij dat per 1 juli betaald parkeren wordt overal in Zandvoort. Dus ook bij ons in de straatjes. Dus we gaan hele rare chaotische uh, uh, taferelen krijgen bij ons in de straat. De gemeente heeft toegezegd de zomerafsluiting van de haltestraat in het najaar te evalueren. Om eventueel het beleid aan te passen als er te grote problemen ontstaan. Nou, dank aan uh, NH-nieuws uh, voor uh, deze reportage. Ze waren dus vlak voor en jullie waren eens even bij de Halterstraat uh, wezen kijken. En daar hebben ze een aantal uh, bewoners, omwonenden gesproken. En die zijn uh, bang dat uh, de parkeerdruk uh, weer uh, groter gaat worden. Daar nou, zit ik geregeld op Facebook, uh, Albert Jan. En als je weet hoeveel mensen en waarover mensen klagen... het is eigenlijk uh, tegenwoordig één grote klagemuur... Uh, de hele de hele ja media in in de social media de de mensen klagen wat af op Jan ja wat is dat Facebook ja ook Facebook gewoon mee stoppen ja gewoon eraf gaan ja ja ja het kan kan kan kan dit is ja ga ze allemaal een gewoon brieven naar de Courant sturen nou laten we dat dan maar doen want dan zijn ze ook goed bezig maar als je, die, als je dat allemaal gaat lezen en, en voor 100% serieus gaat nemen, dan word je moeilijk opgenomen. Daar ja, goed, In ieder geval voor, voor en tegenstanders. Ja, zo is het, dat heb je eigenlijk bij, bij alles. Zeg je helemaal goed. Tot zover ook uh, dit uur uh, van uh, Zandvoort op... Uh, wat wat loopt je nou te lachen? Nee, nee, als krijgen wij nog een discussie. <laughs> nee hoor, keurig. D nou ja. Oké, okay, uh, Zandvoort op zaterdag het e eerste uur. En uh, net had ik het over uh, Don't You Worry. Don't You Worry, <laughs> hè, die platen die ik net uh, draaide voor... Uh, Jan Lammers, de nieuwe Black Eyed Peas in Shakira. En toen had ik beloofd dat ik daar nog terug op zou komen. Want ja, waar hebben ze dat nou vandaan, hè? Don't you worry about the thing, everything's gonna be alright. Nou, volgens mij, deze plaats, Bob Marley uh, is hier. En uh, don't you worry about the thing, oftewel, Three Little Birds. de tip van Bob Marley dan maar gaan overnemen hier in Zandvoort don't you worry about it thingy. everything's gonna be alright dat zou mooi zijn, hè? maar ja dan komt er uiteindelijk wel weer een maandag aan en dan krijg je dat weer, dan moeten we allemaal weer gaan werken en dan is het weekend weer voorbij oh ja, dan ben ik weer aan het klagen nou, een heel klein stukje nog van deze single van de Boontown Reds en I Don't Like Mondays tot zo na drie uur